7 uur. Het NOS-journaal. Martijn van Beek. Actie op Lowlands voor Pussy Riot. Advocaat Knoops wil nieuw onderzoek, moordzaak Bonaire en opnieuw ledematen gevonden in Canada.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 Het proces tegen de man die in 2009 een bloedbad aanrichtte op de militaire basis Fort Hood in Texas is uitgesteld. De zaak zou komende maandag beginnen, maar is voor onbepaalde tijd uitgesteld omdat de verdachte Nidal Hassan zijn baard weigert af te scheren. Verdachten die voor de krijgsraad verschijnen moeten gladgeschoren zijn en komen anders de rechtszaal niet in. Er wordt nog overwogen om zijn baard onder dwang af te scheren. Volgens zijn advocaat is de baard een uiting van zijn geloofsovertuiging en bereidt hij zich zo voor op de doodstraf. Hassan wordt verdacht van het doodschieten van 13 mensen op Fort Hood in 2009. In het noordoosten van Noord-Brabant is code geel afgegeven voor bosbranden. Als er brand uitbreekt in dat gebied rukt de brandweer met meer materieel uit. De brandweer is extra alert vanwege de hoge temperaturen van dit weekend. Het noordoosten van Noord-Brabant is vooralsnog de enige regio waar een verhoogd gevaar voor branden geldt.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 Het NOS Radio 1-journaal. Bert van Sloten. Een hele goede morgen allemaal op zaterdag 18 augustus. Want hij zei het al, tropische temperaturen vandaag. Veel drinken, veel smeren, veel genieten. En voor sommigen ook veel verdienen. En voor sommigen ook weer veel werken. Mijn Remmers moet vandaag naar het strand. Ja, verslaggevers hebben het maar zwaar bij ons. China die is verheugd dat uh, Algerijn Brahimi... de nieuwe gezant van de Verenigde Naties is in Syrië. Zijn dat nou beleefde woorden? Of is er hoop op een doorbraak? Sander van Oorn laten straks een licht overschijnen. Na drie dagen onthullingen op de radio... over hoe makkelijk het is om bij een te frauderen... maken we de balans op. We hebben ook nog een schat op terschelling en we hebben verkiezingen. Politieke partijen verzinnen elke dag iets nieuws. Beproefd middel. Aan het begin is de officiële start van de campagne. En die officiële start, dat doen ze dit weekend. Morgen de SP, vandaag GroenLinks. GroenLinks, dat is de partij die de rug wil rechten. Want de kiezers lijken de beweging links te laten liggen. En dan zijn er ook nog onderlinge discussies. En dat terwijl lijsttrekker Jolande Sap zo trots is op dat partijenakkoord. Dat akkoord over de begroting van eerder dit jaar. Vanaf vandaag is het helpers weg en op naar de kiezer. En Jolande Sap heeft er zin in. Er zijn elke dag opnieuw nieuwe rondes, nieuwe kansen. En er is maar één peiling die telt en dat is die van 12 september. Ja, gaat u ervan uit dat u opkrabbelt? Ik ga ervan uit dat ik ontzettend veel plezier ga krijgen in deze campagne. Ik ga hem ook met alles wat ik in me heb voeren. En dat er nog van alles kan gebeuren voordat het 12 september is. Ja, waardoor komt het dat het tegen zit, vindt u? Nou ja, wat je ziet is uh, dat heel veel mensen nog überhaupt niet weten wat ze gaan stemmen. En wat je ook ziet is dat uh, nou ja, de partijen die wat meer uh, in het traditionelere midden zitten... of de partijen die wat redelijkere standpunten verkondigen... tijdens de verkiezingen nog stukken beter kunnen gaan doen dan nu in de peilingen. Ik denk dat dat dingen zijn die meespelen. Maar met GroenLinks zelf, daar is ook genoeg fout gegaan de afgelopen maanden. Dat kan ik niet ontkennen, maar wat er tegelijk natuurlijk geldt... is dat wij meer bereikt hebben dan ooit in die afgelopen maanden. En als je meer bereikt dan ooit, vanuit natuurlijk de rol waarvan waaruit wij kwamen... als oppositiepartij, heb je stevige discussies. Maar ik vind resultaten tellen. Ik ben zelf uh, uh, ontzettend gemotiveerd om er nog meer van te maken... Bij het Lentakkoord hebben we mooie stappen gezet op vergroening. Die belasting op kolencentrales is er daar al gekomen. Die kolencentrale bij de Eemshaven in Groningen gaat daardoor waarschijnlijk toch niet door. Gaat toch omgeschakeld worden. En ik wil nog veel meer bereiken voor Nederland. Maar bent u geen aangeschoten wild met al die messen in de rug van fractiegenoten? Ineke van Gent, toverk Bruno Braakhuis... Nou, ik, ik, ik sta hier heerlijk op een boot op de zee. <laughs> ik, ik heb een enorme stevige ruggengraat waar alles op afketst. En ik ben meer gefotiveerd dan ooit. Ik, en ik heb echt een mooi nieuw team klaarstaan. Maar dacht u niet van uh, wat gebeurt mij nu allemaal deze zomer? Nee, ik dacht, uh, en ik keek natuurlijk in de zomer ook terug uh, in die 2,5 weken dat mijn vakantie is gegund. Wat hebben wij veel bereikt als GroenLinks het afgelopen jaar? U heeft nu 10 zetels. Voor hoeveel gaat u op 12 september? Ik ga voor zoveel mogelijk zetels, uiteraard. En ik ben ervan overtuigd dat we veel beter kunnen scoren... dan de peilingen nu laten zien. Maar wanneer bent u tevreden? 7, 8, 9, 10, meer? Ik ben tevreden als ik een hele mooie campagne heb neergezet. Uh, en ik ben tevreden als we daarna met een stevig nieuw team klaarstaan... en uh, blijven strijden voor een zo groen en zo sociaal mogelijk Nederland. En wanneer denkt Jolande Sap van uh, dit is te weinig, ik kap ermee? Zo zit Jolande Sap niet in elkaar. Ik ben echt een enorme vechter die altijd door zal gaan. En natuurlijk, ik, ik ben een bevlogen idealist die resultaten wil boeken. En hoe eerder ik die resultaten kan boeken, hoe beter. Maar als het wat meer tijd nodig heeft, dan strijd ik gewoon onvermoeibaar door. In ieder geval tot 12 september, want dan zijn die verkiezingen... en dan krijgt u ook elke keer dit soort vragen te horen. En ook dit soort antwoorden, in dit geval van Jolande Sap van GroenLinks.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 Dat kunt u dus allemaal zelf gaan vragen aan de lijsttrekker. Als u daar zin in heeft, laat het ons dan weten. Vraag het Den Haag. Wij hopen op verbinding met Sander van Horen in Damascus, in Syrië. Maar Sander van Horen, er is iets met de, met de verbindingen op dit moment. Maar dan hebben we nog altijd iemand anders die hey, luistert naar de naam Brian Ferry. you Stop the Dance, Brian Ferry was dat, die hielp ons de tijd eventjes door... zodat wij de verbinding konden leggen met Sander van Horen. Poging nummer twee, niet van de verbinding, maar de poging nummer twee... dan heb ik het over het onderwerp waar we het over hebben. Namelijk twee weken nadat de speciale VN-gezant voor Syrië... Kofi Annan door handdoek in de ring gooide, is er een opvolger. De Algerijn Laktar Brahimi die gaat nu proberen... om de strijdende partijen tot bedaren te brengen. Sander, uh, gisteren spraken we met elkaar. Toen zei hij zou dat hij het alleen zou doen, Brahimi, als die garanties... Zou krijgen. Die heeft hij dus klaarblijkelijk gekregen. Ja, dat moet je eruit afleiden. Wat die garanties zijn, dat weten we niet. Maar kijk, hij heeft natuurlijk uh, kunnen leren van, van uh, Kofi Annan, uh, zijn voorganger. Uh, die niet slaagde, die uh, uh, natuurlijk hetzelfde conflict ongeveer aantrof... maar die bij zijn uh, uh, ontslag zei... weet je, ik voelde me niet voldoende gesteund door de Veiligheidsraad. Daar kunnen die partijen het maar niet eens worden. Dus Amerika, Europese landen aan de ene kant... en Rusland en China aan de andere kant. En dat heeft me gewoon heel erg dwars gezeten. En het, het wordt dus heel interessant om te zien... wat uh, meneer Brahimi daarvoor nieuwe afspraken heeft kunnen maken. Nou, Laat China meteen al weten dat uh, het wil samenwerken met Brahimi. Is dat dan diplomatieke ja. taal? Of zeggen ze eigenlijk met zoveel woorden, we willen een oplossing? Nou, kijk, iedereen wil een oplossing. Dat, dat, laten we daar duidelijk over zijn. Ook de oppositie wil een oplossing. Ook de Syrische regering, de Syrische president wil een oplossing. Alleen, zoals altijd, uh, verschilt die oplossing een beetje. En dat, dat is nu juist de taak van, uh, uh, van Brahimi: om daar een, een, een middenweg, een compromis in te vinden. En kijk, dat China dat zegt, ja, natuurlijk willen ze dat. Alleen zij willen bijvoorbeeld, samen met Rusland, dat uh, dat een politieke oplossing is die de Syriërs zelf verzinnen. Uh, uh, het Westen en Arabische landen, die willen een oplossing waarbij uh, de Syrische president vertrekt. Ja, zie dat maar eens bij elkaar uh, nee, maar goed, Dat, dat, dat blijft de uitdaging. Maar, maar Sander, dat die Chinezen dat meteen laten weten... Uh, dat hadden ze ook net zo goed achterwege kunnen laten. Je kan het positief uitleggen. Je kunt het positief uitleggen. Kijk, en de Chinezen die hebben al eerder laten weten... dat ze uh, bijvoorbeeld willen dat de Syrische president... een, een bemiddelingspoging accepteert. Dus die lijken iets uh, minder op de harde lijn te zitten dan, uh, dan de Russen. Je kunt het inderdaad heel positief uitleggen. Maar dan nog uh, moet je de Syrische regering uh, weten te overtuigen... van het feit dat ze uh, iets moeten veranderen. Kijk, uh, uh, Valerie Amos, de uh, uh, hoge commissaris... voor uh, de, de humanitaire zaken van de VN... die is hier onlangs nog geweest... Die heeft met de minister van Buitenlandse Zaken gepraat, en gezegd het geweld moet stoppen. En wat zij te horen kreeg is: luister, wij vechten tegen terroristen. Zolang er terreur is, eh, zullen wij niet stoppen met vechten. Dat is de uitgangspositie. Ja, eh, ga er maar aan staan. Kijk, en we hebben meneer Brahimi hiermiddag zelf gehoord. En die lijkt zich heel goed bewust van, van, van de moeilijkheid van die situatie. Maar hoe was het overigens vannacht in Damaskus? Nou ja, dat vechten, dat gaat dus gewoon uh, door. Kijk, Damascus is waar ik nu zicht op heb. En uh, de buitenwijken van Damascus... die werden vannacht getroffen... door uh, vuur vanuit helikopters. Dat was lichtspoormunitie, dus dat kon ik heel duidelijk zien. En even later hoorde je de ontploffingen. Het, het, het gaat niet 24 uur per dag door... maar er wordt dus ook in de hoofdstad... wel degelijk gevolgd. En tegelijkertijd, de berichten nog altijd uit Aleppo... uit Homs, en dan hebben we het over de steden. Dan hebben we het nog niet eens over de dorpen. Op dit moment woedt er een burgeroorlog in Syrië. Ja, want... Dan hebben we het ook nog niet gehad over die slagpartij... waar gisteren beelden van na, naar buiten kwamen. Weten we daar ondertussen al iets meer van, meer details? Nee, de details die ontbreken nog. Volgens mij is nog niet eens bekend wie het precies zijn. Die 60 mensen die daar verkoold en verbrand uh, zijn aangetroffen. En ja, weet je, het enige wat je kunt hopen is. Uh, er zitten nu nog waarnemers van de VN. Ze zijn de koffers echt al fysiek aan het inpakken, maar hun missie loopt officieel tot en met zondagavond. Dus misschien dat je nog ziet dat ze met de witte autootjes erop uittrekken om te gaan kijken. Ik weet het niet. En wie weet, weet je het later wel en dan horen we het weer van jou. Dankjewel voor dit moment. Sander van Horen was dat. Straks een vogelwachter, die vindt een schat in, de scheep, in een scheepswrak bij Terschelling. We hebben een paar afsluitingen qua, afsluitingen qua, qua verkeersinformatie. De A27, Breda-Gorkum, tussen knooppunt Hooipolder en knooppunt Gorkum... is dicht tot maandagochtend, 6 uur. En de A29, Rotterdam-Bergen-op-Zalm... is ook tot maandagochtend dicht tussen knooppunt Vaanplein en knooppunt Sabina. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Bert van Sloten. Het wordt een tropisch weekend. Dat betekent dat uh, iedereen een beetje verkoeling wil gaan zoeken. Waar kan je dat natuurlijk beter doen dan aan het strand? Onze verslaggever, Mijno Remmers, is in Scheveningen. Mijno, hier in de studio is het een graad of 14, 15. Wat is de temperatuur bij jou? De temperatuur is een temperatuur dat je wakker wordt op het strand. Dat je net Brian Ferry op de radio hebt gehoord. <tos> dat het een geweldige nacht was. Zo'n temperatuur is het. En dat je daar dan als verslaggever met een koptelefoon op... dat je denkt, wat doe ik hier? En dan kom je een man tegen, die heeft ook een koptelefoon op. Ja, dat klopt. Ja, en wat, wat doet wat? hij daar? Ja, dat zeker weten. Ja, ja, met, woont... een met een mijnendetector, hè? Wat het is het toch? Zo'n sonarsysteem of ja, wat Ja, ding? dat uh, pietaf en toe we nog wel eens als ja? er een muntje onder ligt of wat dan ook. Laat zien, wat is de, de, de vangst van deze ochtend aan het strand? De, de hand gaat in de broekzak. En er komen wat muntjes uit. En een, uh, nog een ringetje... Twee euro. euro Twee van alles en nog wat. Zo, u hebt al een hele handvol met geld gevonden dus. Ja, een kleine... Raad. Wat vindt u nou nog meer? Telefoontjes, uh, iPods, uh, ja, alles wat van metaal is. Uh... O, dat is lucratief dit. Ja, daarom. Oh. Ja. Wat wie is niet... hobby dan? Ja, wel, tuurlijk, tuurlijk. Wie niet waagt, wie niet wint. Dus dat er gaat uh, altijd proberen. We staan bij Strandtent Twins. Ibrahim is al druk in de weer met asbakken neerzetten. Strandtent-eigenaar Dennis is hopelijk onderweg. Op de borden staat dat je er ook kunt launchen. maar het springkus is nog ineengezakt. Voor mij plastic stoelen en tafels opgestapeld tot ongeveer borsthoogte. En u bent nog steeds aan het zoeken in het zand. Gaat u nou het hele strand af dan? Nee, bepaalde stukken hier uh, bij de strandtenten langs. Ja. Doe je dat elke ochtend? Nee, af en toe eens een keer. Hè? Echt om een centje bij te verdienen? of? Nou, af en toe wel. Leg me net aan wat je tegenkomt. Soms is het wel eens leuk als je iets uh, gouden ringetje of een gouden ketting tegenkomt. Ik ben er nog niet tegengekomen, want ik heb deze nog maar net. Maar probeert u dan te achterhalen van wie het eigendom was? Nee, het kan van iedereen zijn natuurlijk. Staat er staat geen naamplaatje op. Nee, en zo'n mobieltje bijvoorbeeld? Krijgen ze die dan nog terug van u? Als ze hem komen halen, dan uh, ja, waarom niet? Ja, oké. Okay. Er ligt nog een theezakje, maar ja, daar heb je niet zoveel nee, heb ik aan. Nee, het is verder wel schoon op het strand. Ja. Nou, straks maar eens even kijken of uh, de eerste activiteit in de strandtent... paarse en witte zitzakken en kussens, paarse parasols... en daar gins, de jongeren die zijn wakker geworden of net opgestaan... of misschien zijn ze al helemaal niet wakker geworden. Misschien ik zijn dat ze net nog uit steeds de disco al dat laat joh. het meer op, ja. Ja. Ja. ja. ja, de disco is een beetje voorbij, hè. Lounge, lounge, louncen, dat is het. En met een apparaat over het strand gaan in de hoop om daar wat te vinden. Nou, op Teschelling Schelling hebben ze wat gevonden. Daar hebben ze een scheepswrak gevonden met een echte schat erin. Het gebeurde een paar weken geleden en het is tot vandaag geheim gehouden. Een vogelwachter deed die fonds. en die zijn er vervolgens een boswachter in. En die belde weer met Frans Schot, de conservator van het museum... het Boudenhuis op Teschelling. Schelling. En die hebben wij nu aan de lijn. Goedemorgen, meneer Schot. Goedemorgen. U kreeg een telefoontje en wat gebeurde er daarna? Nou, dat is altijd heel interessant als er een, uh, een melding komt van een wrak op het strand. Het gebeurt wel vaker hoor, er liggen ook wel, uh, wel wrakken wat hoger op het zand. Uh, en dan vind je wat mooie spanten. Maar nu, uh, wat het bijzonder was aan dit uh, wrakfragment, dat het met de eb en vloed uh, een beetje het over het zand heen en weer schoof. En direct na de melding uh, zijn we er naartoe gegaan bij laag water, maar toen lag het alweer in de branding. Dus toen konden we er niet meer bij. Nee. Uh, de vogelwachter is nog uh, in zijn onderbroek uh, te water gegaan om te proberen een lijntje vast te maken. <laughs> in zijn onderbroek. Ja, Maar die kwam dus zeiknat weer terug uh, op het strand en die zei nee het, het lukt me niet. Dus toen hebben we een, uh, een uh, ja, wat groter materieel uh, ja, we hebben dat eerst gevraagd aan Staatsbosbeheer of we, of we daar toestemming voor kregen. Want uh, in de zomer dan mogen er geen auto's op het strand. Nee. En uh, toen is er dus slechts alleen ten behoeve van het behouden Huis, uh, om de historische waarde. mochten wij met uh, wat groter materieel uh, proberen dat brak aan de kant te krijgen. Want u had in de gaten dat het wel een historisch schip was. Ja, omdat ik. De, de vinder die had mij een lucifersdoosje laten zien met wat kraaltjes erin. En toen zei hij. Dat, dat heb ik ook gevonden. Want hij vond hem wat hoger op. Maar... waren we toen maar gelijk heen gegaan, maar dat, toen was het al wat eh, te ja, laat. Ja, maar die kraaltjes, wat, wat is het bijzondere daar? Eh, nou, dat is, uh, uh, we hebben er een aantal van opgestuurd naar een aantal kralendeskundigen. Dat schijnt toch een, uh, een behoorlijk verzamelcircuit te zijn. En uh, de, de allereerste uitkomst was dat het uh, uh, 18e eeuwse kraaltjes waren die gebruikt werden in de handel uh, in West-Afrika... Bij de slavenhandel, gewoon om het ruilen? Dat, ja, die, die nou, ook, ook in de slavenhandel. Ja. Oké, okay, dus u wist 18e eeuw, u wist die, uh, die ja, kraaltjes. En wat zat er nog meer aan boord waarvan u dacht, van, nou dat is wel interessant? De, er lag een stavenkoper. Dat waren uh, staafjes van een lengte van 90 centimeter. En die waren uh, gebundeld in, uh, met, een, met een koperdraadje. En aan het koperdraadje zat een, een loodje... En op dat loodje stond een wapen, een tweekoppige adelaar. En die komt zowel voor in het wapen van Nijmegen en Groningen, maar ook heel veel in Duitsland. Dus we hebben de, de foto's opgestuurd naar allerlei. naar de ROB in Amersfoort. Dat, ja. Ja, dat heet nu anders. Maar, ja, maar in ieder geval, u heeft het laten onderzoeken door de deskundigen. Ja, een... en, en weet u al waar het vandaan komt dan? Nee, uh, het heel veel deskundigen nog uh, op vakantie. Daar heb ik ah. ook uh, e-mailtjes van teruggekregen. <coughs> Sorry. <coughs> Zo gauw we terug zijn, dan gaan we... Dan komen we dran. Dan gaan we de interessante fondsen uh, onderzoeken. Ja, maar goed, er zitten dus allerlei interessante uh, zaken in. U weet niet uh, wat voor schip het was, dus uh, dat moet nog allemaal uh, ja, uh, uitgezocht allemaal... worden. Het ligt nog steeds op het strand? Nou, het, het, het ligt nu iets hogerop. Het, er zijn stukken van afge. Door de werking van de branding is het wat, wat, wat uit elkaar geslagen. Ja. Maar het was een fragment van, van, een, van een schip, dus het was oh. niet een heel... Oké, okay, maar datgene wat er over is gebleven... moet u dat niet helemaal op het strand uh, brengen om het uh, gewoon te kunnen bewaren? Ja, dat, is, dat zou leuk zijn, maar het, het is toch, toch nog zo zwaar... dat het uh, heel moeilijk is om te vervoeren. Dan moet ja, ik neem dus, uh, aan dat u het zelf niet kunt tillen, maar daar heb je toch apparaten voor? Ja hoor, de, de, maar... De, die, die, dit soort hout, dat, dat, dat, dat komt wel meer voor op het strand. Dus, uh, het wrak, uh, we hebben wel een, een gedeelte van het wrak meegenomen voor onderzoek. Maar uh, het, het, is, het, het is toch te groot om dat... Uh, om het nu om helemaal mee te nemen. Mee te nemen. Moet ook uit elkaar gehaald worden. Ja, en, en wat gebeurt er verder met de schat? Die heeft u wel van boord gehaald. Ja, we hebben alles in het museum liggen. En dat waren dus die, uh, een, die koperen staafjes met die loodjes. Een... een Ongeveer een kilo aan, uh, aan kraaltjes. En nog wat koperen pannen. Die, die waren in elkaar geschoven. En dat was een, een cluster van drie stapels pannen. Ja. Van, van zeg maar een 70 centimeter uh, hoog. <tacht> en die zaten uh, vastgekit door een soort uh, concretie. Want die, die hengsels die waren van smeedijzer. En die, zijn een, die hebben een soort verbinding aangegaan met, uh, met zout water. De natuur is zijn gang gegaan inderdaad. Ja, er zijn dat... weer nieuwe, euh, nieuwe legeringen en nieuwe verbindingen ja, ontstaan. Is, uh... maar, en die heeft u er dus ook allemaal ja, afgehaald. Ja, en alles ligt er ondertussen in het museum. En kunnen we dat zien? Ja, dat zou u kunnen zien. Nou, dan komen we met z'n allen denk ik naar Terschelling. Als u het tenminste wilt zien als uh, luisteraar. Ik dank u wel uh, voor, uh, voor het verhaal. En ik wens u uh, veel sterkte nog ja. met de rest van de schat. Ja, dank u wel. Goedemorgen. Goedemorgen. Dan gaan we het hebben over een andere vorm van het uh, mooie weer. In dit geval in Zuid-Italië. Want net als elk jaar zijn er ook deze zomer weer duizenden bosbranden in Italië meeste daarvan overigens worden aangestoken. Ze worden aangestoken door grondspeculanten, herders, door pyromanen. Volgens Schattingen verdwijnt er elk jaar zo'n 200 vierkante meter kilometer bos. De helft daarvan dus op Sicilië. Onder, ondanks de meer dan 28.000 boswachters op het eiland. Correspondent Angelo van Schaik ging met een paar van die boswachters op pad. We over hele smalle bergweggetjes met een enorme... Hier aangedreven vrachtwagen van de Corpo dus de Dus de, de boswachters hier op de zien. Hier zijn nog de resten te zien van een enorme brand van afgelopen nacht. Compleet zwart geblakerd. Daar komt de inspecteur aan van de boswachters. Die uh, is wat ze doen. Dat uh, is wat ze spent. Sta mm hoor, -hmm. die lunch die bonafike hebben we nog vatten. Hij zegt, uh, gisteravond was het, uh, hier beneden een, een behoorlijke brand. We hebben de hele nacht doorgewerkt om die brand te blussen. Ze zijn nu nog bezig met het, met het blusvliegtuig om nog, wat, uh, om nog wat water erop te gooien, om ervoor te zorgen dat die helemaal uit is. Je ziet zo'n pyro, alle branden hier in de buurt zijn allemaal uh, aangestoken. Al jaren gaan de geruchten dat de branden die hier in de regio elk jaar in de zomer woeden aangestoken zouden zijn door de boswachters zelf. De mensen in het dorp hier willen daarvoor de microfoon niet over spreken. Behalve Nicola. Nicola. Wat is er waar van die geruchten? Ik denk dat operai o of facentipartioperaai zijn van deze uomini die gaan werken in de forestale. pensa così. Bewijzen heb ik niet, zegt hij, maar wel sterke aanwijzingen. Het gaat dan niet zozeer om staatsbosbeheer zelf, als wel om de mensen die ze tijdelijk inhuren. Die zouden in de zomer de bossen aansteken om ze in de herfst te kunnen herplanten. Een soort van werkverschaffing dus. Ik, zei, ik geloof er niet, ik geloof niet dat, dat zo gebeurt. op het moment dat je namelijk het, het bos uh, wat in de, in de fik komt te staan, daar wordt het werk gewoon stilgelegd. En dat betekent dat je gewoon geen werk hebt. Dus uh, het, het idee, dat er, idee dat er mensen zijn die uh, hun eigen bos in de fik steken om maar uh, in het najaar dat bos weer te planten, dat, dat lijkt mij heel erg uit de lucht gegeven. Het luchtvliegtuig komt er nu aan. De regio Sicilië heeft 28.000 boswachters. De regio Lombardije, groter en met meer bos, heeft er 600. Van die 28.000 boswachters zitten er 26.000 op een tijdelijk contract. Is dat niet een beetje absurd, inspecteur Guglielmo? la ik realtà, realiteit heb, hebben we hier in de che als het gaat om mijn gebied... dat is, gaat over 22 gemeentes hier aan de oostkust van, Sic van Sicilië. Een behoorlijk gebied met veel bergen, met veel bos. En we hebben in totaal acht teams... met mensen die, uh, uh, die een brandpreventie doen en brandbestrijding doen. En Dat zijn acht teams van acht mensen, dat zijn de 64. En ze hebben zelfs in de maand juni niet eens hun salaris gehad. Ze zijn niet eens, slecht, niet eens goed betaald. Lange bocht door de vallei heen, geel vliegtuig met rode, rode vleugels. Hij komt nu recht op ons af. Dit zijn de enige, enige mogelijkheden die we hebben om het vuur echt te doven in ons gebied... Natuurlijk allemaal uh, bergen en uh, die, die blusvliegtuigen, Canadair, worden ze hier genoemd. Dat zijn de enige mogelijkheden die we hebben om het echt, uh, om het echt uit te maken, het vuur. 28.000 boswachters, het is me wat. Angelo van Schijk ging op pad en de reportage was van hem. We leven in een geweldige tijd. Een tijd waarin iedereen bij kan dragen aan een andere economie. Groener, menselijker, innovatiever...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 De mensen die van dieren houden. B.A.V.A.R. Volg je hart. Gebruik je hoofd. Investeer nu in een duurzame toekomst en word mede-eigenaar van Triodos Bank. Kijk op triodos.nl Bejafar. Bij de dieren Speciaalzaak. De mensen die van dieren houden. Bejafar. Radio 1. Het NOS Journaal. Advocaat Geertjan Knoops in Justitie op de Antillen... wil een nieuw onderzoek naar een moordzaak op Bonaire. Twee mannen zitten volgens hem al sinds 2005 onterecht vast voor de moord op twee broers. Volgens Knoops heeft het Nederlands Forensisch Instituut half werk geleverd en heeft een van de veroordeelden sowieso een alibi. Op Lowlands worden handtekeningen ingezameld voor de vrijlating van de leden van de Russische band Pussy Riot. De drie vrouwelijke bandleden moesten, moeten twee jaar naar een strafkamp omdat ze in een kerk een protestlied zongen tegen president Poetin. De handtekeningen worden volgende week aangeboden aan de Russische ambassade. Oud-Tweede Kamerlid Leo Jansen van de voormalige politieke partij Radicale... de PPR is overleden. Hij kwam in 1972 in de Kamer voor de PPR, die in 1990 opging in GroenLinks. Hij zat bijna tien jaar in de Kamer. Leo Jansen was 78. En bij de Canadese stad Toronto zijn opnieuw afgehakte lichaamsdelen gevonden. Twee handen. Eerder deze week werden al een afgehakt hoofd en een voet gevonden...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 De Nederland is het Radio 1-journaal. Officieel is de sportzomer voorbij, ook op deze zender. Maar voor de wielerliefhebbers is er alweer een volgende grote ronde, de Vuelta. Maar liefst, twintig Nederlanders die verschijnen er vandaag aan de start. De meeste van hen rijden voor Rabobank en Vacan Soleil DCM. Ook Argo Shimano, de derde Nederlandse ploeg, doet mee. Michel Cornelis is ploegleider van Vacan Soleil DCM. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe staat de ploeg erbij? De ploeg er staat er goed bij. We hebben gisteren een beetje tijdrit uh, verkend en uh, formatie proberen rond te krijgen. En, uh, ja, ik denk dat we er goed voor staan en ik denk dat we een paar goede renners hebben. Dus, uh, ja, we starten zoals altijd uh, vol goede moed. Ik denk dat het ook moet natuurlijk, uh, begin van de ronde. Ja, als je dan al starten de moed wat al de... gingen zeggen... Het wordt niks, maar yeah. nee, echt goede moed. Uh, Thomas de Gent uh, heeft er zin in. Ja. Op derde de Giro en ja, we mogen uh, optimistisch zijn. Dus, wat je... gaan jullie voor? Gaan jullie voor een uh, etappe overwinning? Ja. Ja, daar gaan we in principe eigenlijk natuurlijk altijd voor. En uh, daar hebben we ook leuke renners, goede renners voor, die graag in ontsnapping gaan. Ik denk dat het wel aantrekkelijker is voor ontsnappingen. Ook omdat het toch wel een vrij zware eerste week komt. Ja, want de eerste bergetappe is geloof ik al de komende maandag. Ja, dus het klassement staat al daar redelijk uh, in een plooi. Dat zal al veel duidelijk zijn uh, binnen twee dagen. En, uh, ja, dat geeft dan toch vaak meer ruimte voor ontsnappingen. En, uh, ja. want, want dat is handiger, want die favorieten die weten dan waar ze staan. En uh, de rest kan dan gewoon zijn gang gaan. Ja, dus er staan er ook renners al op 10 uh, minuten kwartier. Dus uh, ja, het gaat allemaal wat minder nerveus zijn als in de Tour uh, de eerste week. Dat iedereen uh, blijft knokken om toch voor in de klassement te staan. En het zal maandag... Uh, zal het niet zo dringend zijn de laatste paar kilometer naar de finish toe. Nee, want behoorlijk zwaar, uh, heb ik begrepen. Ja, het is echt, uh, echt heel zwaar. en uh, ja, Je zei net, de sportzomer is nog niet voorbij, maar het is hier ook zeker, het is uh, bloedheet. Dus ja. het, uh, Ho, want is, ik, dat is waar ook. Ik uh, zag gisteren een weerbericht van iets van 40 graden. Is dat uh, de regio waar jullie nu zitten? Nou, wij zitten dus allemaal in het noorden, in Pamplona. Ja. Maar het is even goed, uh, wel heel warm, hoor. Want uh, we zitten eigenlijk de hele dag in het hotel. Als je in de buiten loopt, dan uh, ja, ga je eigenlijk weer snel naar binnen. Ja. Ik dus... Kan... Uh, nou, dat, dat lijkt me uh, uh, geen pretje. Maar goed, uh, uh, fietsen kan dan voor koeling geven op zich. Hoe is het trouwens met, uh, met de Nederlandse jongens? Want we beginnen maar even met Rob Ruig. Ja, Rob heeft uh, natuurlijk een uh, mindere Tour gehad. Zeg maar gewoon een mislukte Tour. En uh, ja, die is toch wel echt gemotiveerd. Die heeft in uh, Frankrijk vorige week Tour de lijn gereden. Het ging wel een stuk beter. En uh, ja, die is echt wel gemotiveerd om hier toch... Uh, nog een goed, goed uh, einde van het seizoen te maken. Ja, want uh, ik kan me die beelden nog herinneren, dat zag er niet zo fijn uit. Hij uh, had van die netten om zijn benen. Uh, en uh, dat je denkt, van, nou, dat zal wel een paar maanden duren, maar hij is weer helemaal in vorm. Ja, vuurrenners die, die blijven nooit te lang stilstaan. Uh, als het enigszins kan met een blessure. En uh, ja, dat is een gauw verder gegaan en uh, alles is zeer genezen. Dus uh, ja, ga het weer proberen. Ja. En uh, wat ik, uh, wie ik mis, maar misschien kijk ik niet goed. Johnny Hogeland, want die staat wel bij de voorselectie, toch? Ah. Ja, die zat zeker bij de voorselectie en uh, dat was even een streep door onze rekening heen. Uh, die is in Tour de Land, uh, weer vrij uitgevallen gevallen op zijn knie. En die moest uh, direct in de wedstrijd al gehecht worden met zeven uh, hechtingen in de knie. Dus uh, ja, die voorbereiding was op, niet optimaal en daar ja, deze ronde te zwaar voor om even te zeggen van dan gaat toch maar mee. Dus uh, ja, hij is thuis Vandaag Vandaar, ja, het zit niet mee uh, met Johnny Hogeland. Uh, dit jaar. dat moet het volgend nee. jaar ja, maar weer iets uh, gebeuren. En uh, uh, vandaag, want uh, vandaag, hoe begint het uh, vandaag? Uh, we hebben vanavond, uh, we rijden eventjes een paar minuten voor acht uur, uh, rijden wij de ploegentijdrit. Precies. En hoeveelste zijn jullie aan de beurt? Zitten jullie in het begin? Uh, we zijn de dertiende ploeg. Zit een beetje zo in de helft. Uh, nou, na, Net na de helft. Ik wens jullie ontzettend veel succes. Nou, nou, nog één, één vraag trouwens. Uh, want we hebben het nu vooral over, over ons, over, over uw ploeg en over de Nederlanders. Uh, wie zijn eigenlijk de kanshebbers in uw ogen? Ja, in principe natuurlijk, uh, je hebt Vroom van Sky. Je hebt uh, Contador. Dus uh, ja, er doen genoeg uh, grote namen mee uh, die het spannend kunnen gaan maken. Want daar gaat het eigenlijk een beetje over, hè, tussen Vroom en tussen Contador. Ja, door die dat een mooie worden. En Vroem die nou ook wel eens een grote ronde wil winnen. En uh, niet in de rem hoeft te knijpen. Nee, precies. Dus uh, ze zijn allemaal gemotiveerd. Geniet ervan en veel succes met de ploeg. Oké, okay, dankjewel. Lissan Cornelis, was dat. Vanuit Spanje. We blijf even in Spanje, want uh, ietsjes verderop, Madrid. Daar zit de Spaanse regering en die moet flink bezuinigen. En dat zorgt voor veel onrust. De bezuinigingsmaatregel die eind deze maand ingaat... is het stopzetten van de gratis zorgverzekering... voor immigranten zonder verblijfsvergunning. Het gaat om 150.000 mensen die jarenlang in Spanje woonden en werkten. En vaak door de crisis hun contract en dus hun vergunning zijn kwijtgeraakt. Een van hen is de Braziliaanse Simone. Simone heeft borstkanker. Correspondent Jessica van Spanje ging bij haar langs. Moet u veel medicijnen gebruiken? Sí. Sí, necesito de una los días y Ja, ik moet er een aantal elke dag slikken en één keer per maand een injectie. En zijn deze medicijnen duur? 150 euros. Zonder de sociale zekerheid hier moet ik daar 150 euro per maand voor betalen. Ik verdien met het helpen van een ouderstel stijl ongeveer 320 euro. Nou, daar komt nog wat bij met wat kleine klusjes, dus ongeveer 400 euro. Simone is vijf jaar geleden naar Spanje verhuisd... samen met haar man en twee kinderen. Het huis is totaal 30 vierkante meter... Aan het plafond hangt een peertje zonder lampenkap. De wanden zijn vuil. In de woonkamer staat een bedbank. Simone zit op de bank, heeft een hemd aan. Het is warm in Madrid. En aan één kant is duidelijk te zien dat haar borst is verwijderd. U heeft geen papieren, hè? U bent hier illegaal. Kunt u zich voorstellen dat de regering zegt... geen papieren dan ook geen securidad sociaal? Het is que... De meeste mensen komen hier om te werken en ze werken flink hard. En je moet ook niet vergeten dat het echt niet makkelijk is om ver van je familie te wonen. En in Spanje gaan steeds meer stemmen op van mensen die tegen de maatregel zijn. De oppositie noemt het de manier om immigranten de deur te wijzen... En vijf regiobesturen hebben al gezegd dat ze niet aan de maatregel gaan meewerken. En dat zeggen ook 1200 artsen. Die hebben op internet een petitie getekend. En een van hen is Rosa Bachel. Ze is arts in een gezondheidscentrum even buiten Madrid. Sin het is een kwetsbare groep, mensen zonder papieren, hebben weinig geld. En in in in Als de Mensen ook waar bijvoorbeeld veel HIV onder voorkomt. Als deze mensen niet behandeld worden, ja, dan zullen ze het verspreiden. En dat is gevaarlijk voor de volksgezondheid in Spanje. De regering zegt dat ze dit doen om een einde te maken aan het gezondheidstoerisme. Hè? Mensen die hier naartoe komen alleen maar om naar de dokter te gaan... Wat denkt u daarvan? de mensen die hier naartoe komen, die zijn er wel om hier naar het ziekenhuis te gaan, maar die komen vaak uit Noord-Europa. de Die willen een prothese laten zetten of die willen hun ogen laten lezen. Uiteindelijk, als deze mensen hulp nodig hebben, ze naar de eerste hulp dat is veel duurder. En uiteindelijk ben je dus straks als staat veel meer geld kwijt. In de farmacia, de apotheek, krijgt Rosa een tasje mee. Vol met medicijnen. Waarschijnlijk de laatste die ze gratis meekrijgt. Lichamelijk voel ik me goed op dit moment. Ik ga meer attenderen, maar ik maak me wel zorgen over de toekomst. Straks het strand van Scheveningen, dat bereidt zich voor op topdrukte. <totstuk> Er zullen vast en zeker files komen richting het strand, maar nu nog niet. Ik heb alleen een paar afsluitingen voor u. De A27, Breda-Gorkum, is tussen knooppunt Hoijpolder en knooppunt Gorkum dicht. Tot maandagochtend 6 uur. En de A29, Rotterdam-Bergen-op-Zoom, is ook tot maandagochtend dicht. Tussen het knooppunt Vaanplein en knooppunt Sabina. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Bert van Sloten. Daders komen te makkelijk weg met faillissementsfraude. Directeuren van failliete bedrijven zouden harder moeten en kunnen worden aangepakt. En om dat mogelijk te maken zou de wet moeten worden veranderd. Daarvoor pleit Tineke Hilvada sinds dit voorjaar hoogleraar faillissementsrecht aan de Radboud Universiteit van Nijmegen. Een heel goede morgen. Goedemorgen. Ja, we hebben de afgelopen dagen een serie laten horen hier op Radio 1 in de ochtend over faillissementfraude. Eh, en eh, daaruit bleek dat het heel makkelijk is om te frauderen. Wat viel u eigenlijk het meest op? Het is inderdaad heel eenvoudig om te frauderen. En u hebt uh, heel ingewikkelde uh, gevallen het, uh, voor het voetlicht gebracht... die heel uh, moeilijk op te sporen zijn. Die veel opsporingscapaciteit vergen. Daarnaast zijn er natuurlijk tal van andere zware en minder zware gevallen... van faillissementfraude. En daar wordt bijna nooit iets aan gedaan. Maar in ieder geval veel te weinig. Weten we een beetje wat de omvang is? Ja, ongeveer in een derde van alle faillissementen... is sprake van mensfraude. Een derde. En hoeveel faillissementen hebben we? Een kleine 10.000. Oké, okay, dus dat is zo'n drie uh, zo tot 4.000 gevallen van fraude. Ja. En uh, da, da, da, da, het schadebedrag, dat is dan ook, valt dat vast te stellen... of moeten we dat met de natte vinger doen? Ja, dat wordt met de natte vinger vastgesteld. En ik hoor wel geluiden dat het 1,7 miljard euro per jaar zou bedragen. Dat is nogal wat. Ja, zeker. Ja, nou, nou neemt het aantal faillissementen toe. Betekent dat ook dat het aantal fraudegevallen gaat toenemen? Ja, daar kunt u gevoeglijk van uitgaan. Gewoon meer mensen aan de rand van de afgrond. Uh, categorie kat in het nauw maakt uh, rare sprongen. Ja, inderdaad. Ja. Nou um, hebben we de, de, de aandacht aan besteed. En u zegt van je kan eigenlijk um, ja, uh, het, het, het verbeteren door de wet te wijzigen. Wat moeten we veranderen? Uh, nou, er zijn verschillende hoopgevende initiatieven. Uh, uh, Eén daarvan zou kunnen zijn om de strafwet te veranderen en de strafbaarstellingen... Uh, voor het hebben van uh, geen fatsoenlijke administratie in een faillissement te wijzigen... zodat het eenvoudiger is om met weinig middelen mensen die verantwoordelijk zijn... voor het niet hebben van een fatsoenlijke boekhouding in een in faillissement strafbaar te stellen. Dus als je geen goede boekhouding hebt, dan uh, ben je sowieso de sjaak. Ja, dat is nu wel zo, maar die strafbepalingen zijn complex en onvolledig. En u moet zich voorstellen dat het niet hebben van een fatsoenlijke administratie in een faillissement... altijd een teken is van of van fraude of van onverantwoord ondernemerschap. En als je die strafbepalingen wijzigt en vereenvoudigt... en zo maakt dat iedereen die daar verantwoordelijkheid voor draagt... met relatief bescheiden middelen strafrechtelijk aangepakt kan worden... dan kun je ervan uitgaan dat dat in ieder geval gelegenheidsfraude... of onverantwoord ondernemerschap zal worden. Tegengaan. En is dat het enige wat moet worden veranderd? Nee, ook een heel belangrijke stap die kan worden genomen per 1 januari eh, aanstaande... is eh, bij de inrichting van de nationale politie. Want faillissementsfraude zal voor een heel groot gedeelte... door de gewone politie moet worden opgespoord. En nu gebeurt dat zelden. En wil je daartoe kunnen, uh, daarop kunnen vertrouwen... dan zullen bij de politie afzonderlijke afdelingen moeten worden ingericht... Waar, mensen, waar de capaciteit wordt geborgd op fraude... waar mensen met een goed opleidingsniveau komen te zitten... en uh, waar ze ervaring kunnen opdoen en deskundigheid kunnen opbouwen... En dat is nu niet zo. En ook de minister van Veiligheid en Justitie... is op dit moment nog niet in staat om de politie aan te sturen... op het gebied van prioriteitsstelling. Ja, maar als ik dat, de reportages van Gert-Jan beluister... zo van de afgelopen dagen, hoorde ik hem een aantal keren zeggen... en hier loopt het spoor dood. Dan is het een dusdanige ja, rookgordijn, mist opgetrokken... dat je geen idee hebt waar je weer moet zoeken. Het is nogal ingewikkeld. Ja, dat zijn die hele ingewikkelde gevallen. Maar er zijn heel veel gevallen die veel eenvoudiger op te sporen zijn. Maar wat zijn de eenvoudige gevallen dan? Het niet opgeven van activa aan een curator. Het niet hebben van een uh, administratie. Het uh, laten betalen van vorderingen van een bedrijf op je privérekening. Het betalen van privéuitgaven ten laste van het bedrijf. Pyramide dat... spelen. Het inleggen van gelden hè, tegen een, een grote uh, winstvoorspiegeling... en dan... Uh, de, de, de, het, het weghalen van die ingelegde gelden... en het ten eigen baat opsoeperen. Nou, dat zijn allemaal gevallen die relatief eenvoudig op te sporen zijn. Een beetje dat Madoff-principe. Ik weet niet wat er voor... Nou, oh, dat, dat, ja, ja, die ja, Russen. Ja, ja, ja. ja, precies, die ja. in Amerika ook uh, is, is veroordeeld. Maar dat komt ja. in Nederland dus ook uh, vaak voor. En dat kan je makkelijk... Uh, dat, is echt, dat zou ik bij wijze van spreken ook kunnen vaststellen... Nou, dat moet een, een, <laughs> een beetje ervaren rechercheur of financieel-economisch rechercheur kunnen, kunnen onderzoeken. Ja. Nou, uh, zei Justitie in die serie van Gert-Jan ook van um, we moeten eigenlijk een betere registratie hebben. Jan en Allemans zouden niet zomaar moeten worden ingeschreven als bestuurder van een bedrijf. Is dat inderdaad ook nog een, een factor die uh, een rol speelt? Ja, dat zou helpen als uh, de Kamers van Koophandel... toezicht kunnen uitoefenen en kunnen melden... als uh, Pietje weer voor de zoveelste keer wordt ingeschreven als bestuurder... en ze vermoeden dat dat eigenlijk maar een feitelijk, uh, geen formeel of feitelijk niet de bestuurder is... Hè, maar er iemand anders achter zit... Dat zou helpen, dat zou een eerdere reactie van justitie mogelijk kunnen zijn. We hoorden verhalen van iemand die zei, ik was in de kroeg in gein en voor een paar honderd euro kon ik bestuurder worden. Dat soort verhalen hoor je en dan is het inderdaad wel ontzettend makkelijk. Ja, dat klopt. Maar goed, daar moet de wet ook voor worden veranderd... want dan moet je namelijk eisen formuleren waar dan bestuurder zou moeten voldoen. Ja, of je zou de Kamers van Koophandel instrumenten in handen moeten geven... om te kunnen melden als ze vermoeden dat er zo'n geval aan de orde is. Kortom, de politiek zou eens heel goed moeten kijken naar alles... wat er rondom het faillissement zich afspeelt. Dat is eigenlijk het pleidooi. Ja, en met name ook per 1 januari 2013 moeten insteken... op afzonderlijke afdelingen financieel-economische criminaliteit... bij de nationale politie. Dat is helder. Mevrouw Hilverda, ik dank u wel. Tineke Hilverda, hoogleraar, faillesse mensrecht... aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Het is ongelooflijk lekker weer. En dat al om tien minuten voor acht. Buiten, en hij wel, staat Maino Remmers. Wij zitten binnen, Maino. Scheveningen, de zon is natuurlijk op. De laatste gasten van de nacht vertrekken, neem ik aan. En de mensen die de dag ingaan en de dag mogelijk maken... die zijn al hard aan het werk. Nou, ik blijft. hoef niks meer te doen, je hebt het al helemaal beschreven. Ja, ik wou ja. dat ik buiten stond. Ja, nou ja, het is, de, de zee is kalm. Aan de horizon een zestal schepen in file richting, ik denk, Rotterdam. Gins een man van een andere strandtent met de grondboor bezig... omdat er een bosje de grond in moet. En hier een groepje. Jullie zijn al wakker of nog wakker? Maar volgens mij nog. Oh, ja, hè? Jullie hebben de hele nacht hier gebleven, of niet? Ja. En toen? Nou, toen hebben we het hier een beetje gezellig gemaakt. Ja, wat voor manier dan? Eh, uh, ja. ja. Zeg het maar gewoon. Nu mag de volgende wat zeggen. Ja? Nou, we hebben een klein flesje alcohol opengetrokken en met vrienden bij elkaar lekker. Klein flesje, Klein flesje. Ja. ja, een schattig klein flesje. En we hebben gezellig op de bankjes en hier op het strand leken. een kleedje neergelegd. En eh. Uh, Jullie zijn gezellig echt hier erom. gebleven vannacht? Ja. ja. Het is niet kouder geweest een uh, 18 graden of zo. Dus uh, we dachten, nou, dat. Uh, daar ja, kunnen we wel wat mee. Ja. Geen parkeerplek te zoeken vandaag, dus uh, prima toch? Ja. Dachten wij zo. Waar komen jullie vandaan eigenlijk? Wij komen uit Meer. Oh ja, dat is vlakbij, dus, Ja. Een klein flesje alcohol. Ik ruik het nog wel een beetje, hoor. Nou, nou, nou. Was nou, nou, is alleen nou, alcohol is. eigenlijk? Ik heb mijn tanden al gepoetst, dus... Uh, oh, oké. Okay. <laughs> zeg, Julie? Julie? Ja, we hebben nee, hier nou zo... Julie! Hij weet ja. hoe <laughs> kieven, <toch? laughs> Hoe heet je? Julien. Julien. Julien. En waar gaat het nou zo s'nachts over? Waar gaat de gedachte naar uit? Uh, naar de sterren. en De, de, ster, de ster omheen. <laughs> en uh, nou ja, een, een klein flesje ook. Toch een En nu gaan jullie naar huis? Hij moet even een bijtje en dan gewoon uh, uitslapen in de zon. Dat is het hele je toch? Ja. ja. Oh, dus jullie blijven wel hier dan? Ja, nog even in de middag. Jij ja. Ja, kijkt een beetje over, serieuzer. Niet. Een beetje zo van... Een <laughs> beetje brakjes. Nee, ik heb niet eens gedronken. Dus... Nee? Misschien is dat het juist. <laughs> Kijk serieus dan normaal. Ja. Nou, de tas is leeg, zie ik. Ja, dat is net het De drank is op. Drank in, een paar jaar geleden was het nog vol. <laughs> ja. Oké. Okay. Nou, dan zitten hier wat mensen die het zijn. Ja, die zien er veel frisser uit. Goedemorgen. Jullie zijn ook de hele nacht hier gebleven of komen net aan? Nee, wij zijn net aangekomen. Ah. Heel anders dan de buurman en de buurvrouwen. Ja, zeker. Ja. En wat, wat allemaal meegenomen? Niet zoveel, dit is het. Nee, Klein tasje. Ja, lekker op een handdoekje liggen en uh, nog even een dukkie doen. En dan dadelijk lekker ontbijten en dan uh, van het zonnetje genieten. De buurvrouw ligt er al helemaal klaar voor. Hè? Het is nog een... Ja, hij komt al aardig op, maar de schaduwen zijn nog lang. Hè? Ja, ik kan nog een uurtje slapen voordat ik moet ontbijten. Ja. Daar moet ik daar ontbijten. Het kan pas om negen uur, dus ik heb nog een uurtje. Scheveningen. Het zand is net omgeploegd, het vuil opgehaald. Plastic stoelen worden neergezet. Grond boord grond in om een bordje neer te zetten. De koffie is al gezet. Koffie. Wat een ontzettend goed idee met zicht op zee. Het NOS Radio N-journaal Overzicht. Lying in the morning sun was dat, hè? Goed, Raymond Serré. Goedemorgen ook. Goedemorgen. Ruim 150 vermogende Nederlanders hebben miljoenen euro's verloren... aan een Nederlandse beursgoeroe, meldt de Volkskrant. Onder die vermogende Nederlanders zijn VVD'er Hans Wiegel... en directeur Hans Breukhoven van de Free Record Shop. De, vermogensbeheerders die, de vermogensbeheerder die in Zwitserland werkten, gebruikten de namen van bekende Nederlanders om anderen over de streep te halen. Het Belegde geld is vrijwel weg, onder meer door mislukte investeringen. De vermogensbeheerder noemt veel van de aantijgingen kul... De gemeente Utrecht gaat zeer waarschijnlijk voor bijna 14 miljoen euro het schip in... door een deal met voetbalclub FC Utrecht. Dat staat in de Telegraaf. De gemeente hield FC Utrecht in 2003 overeind met een lening van 25 miljoen euro. Dat geld zou via een constructie in de club worden gestoken via bouwbedrijf Midras... dat het nieuwe stadion bouwde, maar het bedrijf ging vorig jaar failliet. Er moet een onderzoek worden ingesteld naar oorlogsmisdaden... die de Rwandese president Paul Kagame heeft gepleegd. De Rwandese en Congolese groepen, die zijn gekant tegen zijn regime... hebben daartoe een verzoek ingediend bij het internationale strafhof in Den Haag. Dat meldt nieuws.nl. Kagame zou banden hebben met rebellen in het oosten van Congo. Een salafistische imam uit Den Haag die een half jaar geleden werd ontslagen door de Asuna Moskee, begint een eigen moskee. De imam, Fawaz Njeneid heet hij, heeft de afgelopen weken tijdens de Ramadan dagelijks in een feestzaal avonddiensten gehouden. En zijn alternatieve diensten trokken honderden mensen. In trouw staat dat de man met name bij jongeren erg populair. Het is bloedheid dit weekend, maar het is volgens de Telegraaf geen record. Volgens het AD maakt de Nederland zich op voor het warmste zomerweekend sinds 1994. Er rijden extra lange treinen naar de stranden en de reddingsbrigade heeft extra lifeguards opgetrommeld. In het noordoosten van Noord-Brabant is sprake van een verhoogd gevaar voor natuurbranden. Voor de veiligheidsregio Brabant-Noord is code geel van kracht. Staat op natuurbrandgevaar.nl een site van de gezamenlijke veiligheidsregio's. En voor de amateurvoetballers begint vandaag het voetbalseizoen. Bij, ho bij hoge temperaturen is het inmiddels een goed gebruik dat halverwege de eerste en ook halverwege de tweede helft een korte drinkpauze wordt ingelast. Dat staat op de Website van de KNVB. Voetbalbond adviseert teams om van tevoren de, wedstrijd met de scheid, of om tevoren de wedstrijd met de scheidsrechter af te spreken... dat er inderdaad extra gedronken moet worden. De senioren die in Dordrecht niet buiten mochten zitten... omdat ze geen terrasvergunning hadden, kunnen hun geluk niet op. De burgemeester van Dordrecht greep in toen hij gisteren hoorde... dat het terras bij seniorencomplex de Gravenhorst verboden zou zijn. Hij zegt in het AD... Het is 30 graden, de mussen vallen dood van het dak. Dan is het buiten alle proporties als mensen niet buiten kunnen zitten. De missionair minister van Economische Zaken Maxime Verhagen die vindt dat zijn partij na de verkiezingen niet opnieuw een gedoogconstructie moet aangaan om een regering te vormen. In nieuwshuur op de televisie zei Verhagen dat gekozen moet worden voor een meerderheids- of voor een minderheidskabinet. Manchester United haalt na van Persie ook een Chileense topper naar de club meldt Football International. Het Chileense supertalent Angelo Enriquez werd vastgelegd voor ruim 4 miljoen euro. Van Persie werd gisteren aan de pers gepresenteerd en hij vertelde dat hij de overstap als een grote uitdaging ziet. And this is just a big challenge for me. Uh, I am looking forward to it. Um, het is een grote challenge. Ik denk in mijn life de uh, biggest challenge zo so far. En dan is er vandaag opnieuw een huldiging van een Olympisch kampioen. Surfer Dorian van Rijsselbergen is terug op Texel. Hij wordt vanmiddag in een oranje elektrische wagen het centrum van Denburg binnengereden. En daarna is er de huldiging. De huldiging bij paal 17. Meer over kunt u lezen in de Texelse courant. Dat staat er vandaag in de ochtendkranten. En is te lezen ook verder op internet bijvoorbeeld. Wat gaan wij zo doen na de klok van 8 uur? We gaan het hebben over de verkiezingscampagnes. Dit weekend klinkt het startschot bij een aantal partijen. Het officiële startschot dan voor de verkiezingscampagne. We gaan erover praten met onze redactie in Den Haag. Wat, valt ons, wat staat er te wachten? Wat kunnen we verwachten de komende weken?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 Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Nu bij Weekamp.nl, De nieuwste Samsung smartphones, tablets en laptops scherp geprijsd. En krijg deze week een waardebon van 25 euro cadeau voor Samsung accessoire. Doe jezelf een plezier. Eerst Weekamp.nl. Werkt u al in de cloud?